Jan van der Putten met het NOS Journaal. Amsterdam, de taxistandplaats bij het Centraal Station geblokkeerd. Daardoor kunnen mensen daar geen taxi nemen. De chauffeurs zeggen dat ze de regelzucht van de gemeente zat zijn. Door de verplaatsing van de taxistandplaats van de voorkant naar de achterkant van het Centraal Station zijn ze volgens een woordvoerder bijna 60% van de klanten kwijtgeraakt. Ook baden ze van de boetes die ze krijgen voor kleine overtredingen, zoals het oppikken van mensen buiten een officiële standplaats. Op Schiphol zijn 500 extra marechaussee's nodig voor de beveiliging. De 135 extra mensen die zijn toegezegd zijn veel te weinig, zegt president-directeur Nijhuis van Schiphol in het FD. Het aantal passagiers en de terreurdreiging nemen toe en daar moet een nieuw kabinet op inspelen, vindt Nijhuis. De politie heeft vannacht in Westervoort bij Arnhem een verwarde man neergeschoten. Die stond s'nachts op een balkon met een mes te zwaaien. De politie hield er rekening mee dat hij iemand gegijzeld had en probeerde met hem te praten. Dat lukte niet en uiteindelijk werd de man in zijn heup geschoten en naar het ziekenhuis gebracht. In vijf gevangenissen zijn kalenders verspreid met 52 onopgeloste misdrijven. De politie denkt met tips van gedetineerden die zaken alsnog op te lossen. In de Telegraaf zegt de voorzitter van het Cold Case platform dat gevangenen onderling over die zaken gaan praten, naar aanleiding van de kalender. In het onderzoek naar de overval op realityster Kim Kardashian zijn vijftien verdachten opgepakt. Kardashian werd in oktober in haar appartement in Parijs beroofd van sieraden met een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De vijftien verdachten zijn aangehouden op basis van DNA-sporen. Het weer bewolkt in de Randstad, eerst soms dichte mist en in het zuidwesten motregen. Tegen de avond meer regen, het wordt 3 tot 6 graden. Morgen droog en af en toe zon, vanaf woensdag wordt het weer wisselvallig. Dit was het NGFM, verkeersupdate. Dennis mooi van de ANWB. In de Randstad nog viel op de A4, richting Amsterdam zaten voor, Baden voor Dorp 5 kilometer. En richting Den Haag, bij zoetewouden ook 5 kilometer. Tot zover de verkeersinfo.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 Van Norman Creenbaum en The Spirit in the Sky. En die draaiden we niet zomaar, nee. Ik weet dat het een van de favoriete platen is van Jimmy. En Jimmy is vandaag jarig. Jimmy! Jimmy, van harte gefeliciteerd namens het hele team van CFM. En maak er een hele mooie dag van. En Norman Creambaum zo aan het begin van uur drie... draaiden we speciaal voor jou de jarige Job van vandaag. Nou, wat gaan we nu drie allemaal doen, Albert-Jan? Nou, we zijn eruit. Het gedicht van de week. We ja, er... het dorp. Ja, Nee, niet het dorp.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 Het komt helemaal goed, het de derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Het begint alweer een beetje schemerig te worden hier in Zandvoort. En ook een nat wegdek, en als dat zo meteen gaat opvriezen, hebben we een hele hoop alleen hoor. Maar goed, zover is het gelukkig nog niet. Straks om vijf uur de disco on Ice...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 Disco-klassieker van Michael Johnson. Jawel, de the, the Burning Up. CFM, Race Radio, Pit Report. Het is weer Ja wel. jawel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 het Formule 1-team Manor staat op de rand van het faillissement. De rentstal heeft afgelopen vrijdag... via een curator uitstel van betalingen aangevraagd. Manor verkeert al geruime tijd in financiële nood. Gesprekken met de nieuwe investeerders... hebben tot dusver geen nieuwe geldstromen opgeleverd. Aldus de BBC gisteren. Het leidde ertoe dat eigenaar Steven Fitzpatrick... vrijdag op sursiansen van betaling aanstuurde. De Ongeveer 200 medewerkers van de fabriek in Barnbury... zijn op de hoogte gebracht van de penibele toestand.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 twee auto's minder aan de start? Waarschijnlijk. Waarschijnlijk. We houden het voor u in de gaten. Ja, en dan ander nieuws over McLaren. Heb je dat gehoord, uh, Albo Nee, dat ga je me nu vertellen. Ja, de auto's van de McLaren moeten er gemeener uit gaan zien in oh, 2017. Ja, dat, ja, ik heb het gelezen. Ja, gemeene uitstraling. Nou, ik ben heel benieuwd uh, wat ze daaronder uh, verstaan. Heb jij enig idee? Nee, even flauw is. <laughs> nee, hè, <laughs> nee, <laughs> nee ik, vind ik vind die Hamilton er al. <laughs> al <laughs> ja, ja, ja, ja, ja dat is Hier is een beetje lezer. You yeah, know you been like that. Con el De vaste kroeg van mijn vier, ik de haar, via. via Zij me via. Ook. Ik had zoiets van. We zien we hoe het loopt. Nou wat ik ja. Laatste rond, tijd om te vertrekken. Is op weg naar huis, nog een bericht. Slaaplek. Slaat lekker ding. Want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch. Toch. Hey, is wel eens tijd tegen haar. Tegen haar, shit. die dagen daarna met sms gevuld. één bericht, terugbericht, geen bericht. Shit, in spanning aan het wachten op het geluid van de. het zat snor, maar ik wou de vlag niet uithangen. Ik ben verre van het playen. Dus speelde net op zeef. Vroeg op mijn eerste date ergens in een pito café. Zo'n gezegd kon ze rustig gaan gewandelen. Een overduidelijk geval van elegantie.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 Slaap lekker, slaap lekker, Tjie, is wat ik zei tegen haar, dus. Slaap lekker, ding, want jij is lastig, nog meer jij is fantastisch, toch? Gaan we nou al slapen? Nee, toch? Slaap lekker, ding, want jij is lastig, nog meer jij is fantastisch, toch? Dat blijft een leuke ziel, hoor, Deze van de Digidex.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 laten verschuiven. Ja, maar het is toch een beetje het gevecht tussen het uh, programma en het sprintprogramma. Wat? Ja, want die sprinters denken daar weer anders over, Hoogelijk. natuurlijk. Ja, ja, ja. Hier is Chris Kep. I can hear it in my accent when I talk, I'm an Englishman in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 want uh, ook Miko verdient, verdient een thuis. Tot zover het uh, dier van de week. Hier is Chakakan. Nee, dit is geen Chakakan volgens mij. Even kijken hoor. Chaka, chaka, chaka, chaka. Ja, deze. Chakakan, Chakakan, Chakakan.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 The way I feel for you, Chaka Khan, let me tell you what I wanna do I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too So let me take it in my arm, let me feel you with my time, Chaka Cause you know that I'm the one that keep you on, Chaka I make it more than just a physical dream, I wanna to rock you, Chaka Cause you make me wanna scream, feel for you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 natuurlijk perfect aansluit op het gedicht van de dag. En hij was weer mooi, hè? Je ons dorp, Zandvoort aan de Zee. Hé, hey, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee? Jawel, je de Persadine Dream Band. Ja, en de volgende plaat is weer een uh, friek plaatje. ja, die kent bijna niemand. En jij moet je oren ook even dicht doen, want die okay. vindt er volgens mij helemaal niks aan. Maar ik vind hem leuk. Ik ga de hond laten Hier is Nucleus en Jam On It. Down, and then you give a no smack like a Came king with a side of big match with throwing down and with the radicals. On, that's one time. In your mind, you see, you gotta move it to your best ability. You gotta punk it up until it knocks you down. And when you're bumped up, be sure you pass it around. Come on, let's go.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 So rock this joke, rock that joke Rock on it, don't you dare stop Ja, er komt Albert uh, Jan meteen weer aan. Oh, nou, uh, Rappo Kleppo ken ik wel. Repo Kleppo, ja. Ja, het is wel een beetje uit dezelfde tijd, Albert Jan. Oké. Ja, maar deze vind ik misschien nog wel beter dan Repo Kleppo. Maar heel veel luisteraars zullen hem waarschijnlijk niet kennen. De zin van Nucleus en Jam On It. Alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Zandvoort op Zaterdag.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 en dat is uh, Nick uh, Brinkhuis. Zijn nieuwe nummer, zijn nieuwe single, heft de glazen. Oh, heft de glazen. de glazen. Wat een leuke. En natuurlijk Jetty uh, Paletti hebben we op, uh, <laughs> op de agenda. <op> Paletti. <laughs> Ja, die ja, ja, ja. Hm. ook uh, haar nieuwe nummer. Uh, ja, s'nachts, als niemand het ziet. De ja, wat nou, wat Allee, gebeurt er dan titels. Ja. Ja. Wat gebeurt er dan allemaal? Ja, wat gebeurt er ja, dat, dan dat allemaal? zou ik ook wel zullen willen weten. Dat ja, wou ik Frit, dan eens even eens vragen. Volgens, volgens, jij volgens, volgens ja. mij heb je dan stiekem gedanst of Ja, ja ik heb stiekem <laughs> beetje gedanst. Drie uur s'nachts, 7 januari. Ja, ja, ja nee. Uh, Tja, nou, veel plezier hè, Frits. Ja, ja duidelijk. Maak er wat leuks van. Ja, gaan we doen. Wij zijn er morgen weer. Tot morgen en bedankt voor het luisteren. Dag. Doei doei.